Van de Marconi Hoort voor beste zender is... Ah, Slam! Ja. Ah. Welkom. Je luistert naar de beste zender van Nederland. <tied> deze, deze, deze, deze, deze, deze. Thomas van Empelen. <middelen> your life. your life. is slim. Een Slam Marathon die aanstaat. We hebben al... Laura van Dam gehad. We hebben al mix Marathon Request gehad. We hebben zoveel al gehad. Maar ja, het is 24 uur, dus er komt ook zoveel nog aan ook. En dat is een lekker gevoel, want die vrijdag is van Slam. Half Nederland heeft hem staan. de Slam mix Marathon. Mocht je denken, wat tel ik nog meer verwachten? Nou, goede dingen. Sam Veld natuurlijk weer om 2 uur. Joe McCorry om 3. De Boy Next Door komt hier live vanuit de Slam DJ Booth vanaf 4 optreden. James Hype ook nog om 5 het houdt niet op, niet vanzelf, maar dan positief. En deze mix van Cyril is ook bijzonder. Je gaat klassiekertjes horen zometeen dat je denkt... Huh, ben ik Radio 10 aan het luisteren? Nee, zeker niet. Maak je geen zorgen. Maar dat gevoel ga je wel een paar seconden krijgen. En ook tracks die lekker flowen op je radio richting dat weekend... komen allemaal voorbij in deze gigantische mix van Cyril bij Slef. Everybody wants her Everybody loves her Everybody wants to take your baby home When you're in love Weet je dat ook weer. Het scheelt weer een chasemmetje. En Hungry Eyes hoorde je zojuist in de Cyworld remix. Sound of Silence komt er nog aan. Again in een eigen remix. Maar eerst stumbling In, ook weer, van Cyworld. Turn my color to the cold and death When my eyes would stand by the flash of a neon light That split the night And touched the sound of silence And in the naked light Is wel. Van de ene classic naar de andere. Bijvoorbeeld, als ik nu tegen je zeg dat Celine Dion op Slam te horen is, denk je waarschijnlijk: ja, wat ik eigenlijk gerookt gisteren. Het is toch echt zo? Luister maar: Cyborg in de mix. In the Zelfs zo is jullie om ook nog niet te pruimen. Ah ja, goed. Hey, ik vond het wel lekker. Cyro in de mix, hierbij slam. Slam. slam. slam. Mix Marathon. blijven, ah, dan heb je een slecht uurtje. Maar anders, als je het accepteert dat af en toe iemand, elk met een klassiekertje, een meesterwerk aan de slag mag, dan zit je heel goed hier. Het is Cyril in de mix bij Slam. Jan Summit Hela, Where You Are, daarvoor nog Celine Dion, ja serieus, The Power of Love, opnieuw in hun eigen remix hier bij Slam. De vrijdag is van Slam, de Mix Marathon. Half Nederland is aan het luisteren. Welkom, welkom. Dit is ook nog eens een keer sinds gisteren... de beste radiozender van Nederland. Over Chiel gekozen. De award staat hier op de redactie. Nu voor je motjo, Lady... bij Slam. Lady, hey me tonight. Cause my feeling is just alright. So as we dance. Can't you see, you're my delights Lady, I just feel like What I do, what I do. what I do. Supermarktproducten. Zo zie ik hier een tweet of een bericht op X voorbij komen van Pinda's en die zijn extra ongezout. Extra gezout snap ik, maar extra ongezout. Dat is dan, we doen het er niet op, maar ik doe het er nog een keer niet op. Nou, dat is toch iets superstars. Dat kunnen alleen marketeers bedenken, gok ik zo. <laughs> Nog even een stukje muziek van Cyreel voordat we naar de set gaan van Sam Veld, zometeen om twee bij Joerke Boersma. Piero Pirupa, Die Fouten, dit is Que Pasa. Dime que lo que pasa, bevente pa' mi casa, yo te pero si na. Dime que lo que pasa, yo quiero desacatarme contigo papi, perder el control contigo papi. Dime, dime, yo te digo papi, ay papi, ay papi. Dime que pasa, dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Dime que lo que pasa Vedante para mi casa Yo te espero sin nada Dime que lo que pasa Yo quiero que se acá papi Pero contigo papi Dime dime yo te digo papi Ay papi Ay papi